she wants to be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 ...onze gemeente, waar vanavond een lijsttrekkersdebat plaats gaat vinden. We schakelen nu over. Antwoord. Het eerste wat uh, ooit gehouden wordt. En uh, Ik denk, uh, Jacques, dat het een heel interessante avond gaat worden. Het is erg druk, moet ik zeggen. Het valt mij 100% mee wat voor mensen op deze avond zijn afgekomen. Uh, ik, ik zie natuurlijk uit, en dat is uiteraard een heleboel mensen die euh, bij de, de, de in-crowd horen de politieke in-crowd van Zandvoort maar ik zie ook een heleboel mensen die ik eigenlijk nooit in die, in die context heb gezien, ik ken ze wel maar dat is weer wat anders, uh, we gaan vanavond een avond uh, um, uh, uh, meemaken waarbij de, de lijsttrekkers uitgedaagd worden om hun standpunten te verduidelijken en uh, dat gaat dan aan de hand van de vragen van, van inwoners en die zijn in de zaal Geroep, geroepeerd uh, aan, naar leeftijd. Uh, dat kan erg interessant zijn, want natuurlijk heeft iemand van 65 andere vragen dan iemand van 25 of jonger. Dat gaan we vanavond allemaal meemaken. Ik denk dat het heel interessant gaat worden en dat uh, Zandvoort daar in het vervolg toch wel wat meer mee moet gaan doen. Jacques, ben je er nog? Ja, Jacques is er. Oké. Okay. Want dat is mijn, mijn statement aan het begin van deze avond. Uh, we zullen het meemaken. Wellicht kom ik later nog bij je terug om wat vragen eventueel te beantwoorden. Uh, we zullen het zien? Is prima. Ik uh, hoop op een zeer leerzame drie, uh, en uh, we zeer wezen, prettige wezen. avond. Ja, ik ook. 45 tot 64 jaar. Maar het schiet nog niet vanaf op, want ik hoor allerlei vanaf leeftijden vanaf. noemen. En ik was eigenlijk van plan om naar de kroeg toe te komen. <laughs> nou, jouw leeftijd staat er niet bij. <laughs> Ja, kijk, dat zeg ik niet. Ik zeg, ik hoor allerlei leeftijden ja, oproepen. Okay. Ja. Uh, dat houdt in dat ze dus nog niet gaan beginnen. Ze zijn nu bezig om de juiste uh, indeling te maken van de zaal. En uh, dan zal het, uh, het uh, lijsttrekkersdebat van, uh, van Kiet gaan. Uh, het wordt uh, ge gepresenteerd door iemand die daar echt heel erg veel van weet. Ik heb de man zelf meegemaakt bij het debat over het verkeer... en de verkeerssituatie uh, rondom uh, Kennemerland. Uh, deze man is heel erg capabel om dit uh, echt... Uh, uh, goed te lijden. Oh. Ja, goed te lijden. Uh, je hebt nog niet de naam genoemd. Die moet ik eventjes uh, onthouden. is no. <laughs> wat ik wel genoemd. Ja, dat, ik gaat lekker. dat gaat lekker. Dat <laughs> ja. gaat lekker. Hey, maar de, de opkomst is, uh, is, is goed. Ja, ik denk het wel. Uh, met name omdat het de eerste keer is. Uh, het, is uh, het is heel erg kort... ...van tevoren voor de door avond. de gemeente... ...wacht even. Het is oh, heel maar. erg kort van tevoren door de gemeente bekendgemaakt. We hebben pas uh, de krant heb ik dan over. De Samen van Wat toch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 En misschien lang zal die leven, oh. lang zal die leven. Lang zal die leven in de voria. In de bodie, In de Hoora! Het mooiste cadeau wat een burgemeester kan wensen is een eensluidende raad. Ja. <laughs> dus die is binnen.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 Alle zetels zijn verder <g Ray Yesterday> bezet. Ben jij, komen gelijk bij dit bij vak terecht. Jullie zijn rond de 25? Ja, ik ben 32. 32, maar wel, wel jeugd. En 25? 25, hartstikke goed. En daar hebben we het vak met de hardwerkende burgers. Noem ik dat? Dat is de leeftijdscategorie. Uh... Oh nee. <laughs> oh hier. <g plotting>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 Dank u wel. En last but not least, Willem Paap van Sociaal Zandvoort. En ik vraag wederom, arbitrage, de klok loopt nu. Goedenavond allemaal. Mijn naam is uh, Willem Otto Paap. Leeftijd, geboren 1957 in Halen. Ja, het kan wel eens gebeuren dat je in het ziekenhuis uh, moet bevallen. Want dat was ik niet mijn moeder. Uh, Werkersvaring op het gebied van uh, magazijnbeheerder over meerdere uh, magazijns uh, bij Fokker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 we kunnen afsluiten, dat zal drie over tien zijn. Als ik even de, de stoelendans meereken, dan kunnen we nog lekker even zitten. Ik heb, moet wel melden dat de consumpties voor eigen rekening zijn. De grote bezuiniging is begonnen. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Ik kijk, kijk even naar de... Maar ik ben blij dat niemand heeft gezegd, geef een rondje als er meer dan tien man komt, weet je wel. Lang zal hij leven. Precies, hij is jarig, ja. Oké. Okay.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 Je kunt naar Gebouwde Krocht bellen. Uh, vanaf nu, als dat straks inhoudelijk begint. Uh, het nummer is 5715705. Dus 5715705. U mag niet stiekem met uw eigen mobiele telefoon die in de zaal gaan zitten bellen. <lacht> ik zie al mensen denken, ik, ik, ik maak dubbele kans. Is er ook sms? <lacht> Wat zeg je? SMS, SMS ook niet? Nee.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 Ik tevreden over het antwoord. Ik duik over de fotograaf heen. En uw vraag. Ja, mijn vraag is, D66 heeft wel voorgestaan voor het referendum. Is D66 dit ook op gemeenteniveau in te voeren? Hoe is uw standpunt daarin? Dat bestaat al in stand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 Het is geen vraag, wel informatief, maar de vraag ja. zou kunnen zijn, wist u dit? Dat wist ik. Uh, als ik, ik kan u ook vertellen <laughs> dat ik, met wat ik nu inmiddels uh, voor mekaar heb gekregen, bij, in mijn eigen privéomstandigheden, ik 60% energie bespaar. Dus als we dat met z'n allen zouden kunnen gaan doen in Zandvoort, dan zouden we een heel stuk verder zijn. Uh, dus ik, ik vind het op zich prachtig wat er gebeurt, maar het is marginaal. Okay.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 Oké, het is mijn bed. Oké, okay, prima hoor. Ja, uh, het mogen duidelijk zijn. Ik ben zelf ondernemer. Dus ik, uh, ik, ben, uh, ik ben voor het ondernemerschap. Dat, uh, dat, dat, dat mogen duidelijk zijn. Uh, en ook wat, dat, wat betreft het toerisme. Natuurlijk mogen mensen meegenieten van ons mooie dorp. Uh, en alleen, ik denk dat we met elkaar goed moeten gaan praten over... Uh, ...waar houdt het toerisme op en waar begint het wonen. En vandaar dat wij zelf graag uh, tot een scheiding komen.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 Dit gaat nog heel lang door hoor. Ja, ik ga gewoon. U mag ze wel vertellen, maar buiten de microfoon. Want we gaan er nog één doen. Dan weet u een beetje hoe dat gaat straks in de, in de raad. Dan kunt u nog een aanschuiven en zo en dan krant lezen. Ja. Maar, maar goed, het, los, los van de, het bloedserieuze het proces is dat u daar een meningsverschil over heeft en dat wordt vervolgd als u kiest. Um,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 Dat heeft ook duidelijk raakvlakken met, um, met handhaving. Hoe zit het nou? Um, er zijn mensen die komen op het strand met hun kind en hun kind valt in de poep. Dat is een beetje onsmakelijk en niet leuk. Um, maar er zijn andere mensen die lopen met een hond daar uh, en die genieten daar enorm van. En dan heb je die twee doelgroepen. En die wil je eigenlijk allebei best wel uh, hun plezier gunnen. En dat kan als je goed en duidelijk handhaaft. Maar als je een APV vervolgens gewoon wijzigt en zegt, nou die ene groep mag gewoon niet meer op het strand komen met een hond.